Het is tien uur, Jeroen Tjapke aan met het NOS-journaal. De ChristenUnie wil dat het plan om de WW-duur te verkorten van tafel gaat. Anders wordt het heel lastig om nog mee te doen aan overleg over extra bezuinigingen, zegt fractieleider Slob. Volgens Slob komt er geen sociaal akkoord als de WW wordt verkort. Hij gaat dinsdagmiddag in het debat over de crisis aan premier Rutte en minister Asje vragen... om het plan dat volgens hem vooral ouderen treft in te trekken. Slop gaat ook vragen om de instelling van een taskforce ouderen- en jeugdwerkloosheid. Voor de taskforce wil hij het potje van 250 miljoen euro gebruiken... dat in november vrijkwam voor de sociale agenda na aanpassing van het regeerakkoord. Besmet veevoer uit Servië is ook in Nederland terechtgekomen. Volgens de voedsel- en warenautoriteit hebben vijf varkenshouders besmette veevoer gekregen. Ook zouden drie bedrijven besmet veevoer uit Roemenië hebben gekregen. In het voer zit mais, dat is vergiftigd met aflatoxine, een kankerverwekkende stof. Vrijdag werd al bekend dat in Duitsland mogelijk 6500 boeren besmet veevoer uit Servië hadden gekregen. De Voedselenbare Autoriteit zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De mais is in het voer gemengd met andere grondstoffen, waardoor de dieren niet meer aflatoxine binnenkregen dan is toegestaan.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 De lijn. Met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Jan Blokhuizen schaatste in december en januari rond met de ziekte van vijvers. Dat is volgens de TVM maar één van de redenen waarom hij na het succesvolle NKO-round zo uit vorm is geraakt. Er is in ieder geval de bloedtest van ieder geval dat ik vijver heb gehad. Uh, be, uh, eind december, begin januari. Er zijn ook andere oorzaken, zegt Blokhuis. Straks een uitgebreid gesprek met hem en de reactie van coach Gerard Kempkers. Morgenavond valt de doek voor een van de grootmachten in de Champions League. In een onderling, onderling duel bepalen Manchester United en Real Madrid... wie doorgaat naar de kwartfinales. Het is ook het duel tussen Cristiano Ronaldo en Robin van Persie. united veldtrainer René Meudensteen wil ze niet met elkaar vergelijken... maar vergelijkt ze wel met die andere superster. Ik denk dat Van Persie en Ronaldo in elke andere ploeg... denk ik een grotere impact zou hebben als Messi ergens anders zou gaan voetballen buiten Barcelona. Oeland Oltman staat aan de vooravond van een grote klus. Hij vertrekt naar India om daar als technisch directeur bij het hockey uh, weer actief te zijn... en het uh, hockey in India weer op de kaart te zetten. De vroegere bondscoach is ervan overtuigd dat dit het moment ervoor is. Alles ademt uit dat iedereen wil. Uh, de bedrijven die zitten erachter, uh, de regering die steunt, uh, hockey India zelf... Verder praten we nog met windsurfer Dorian van Rijsselbergen... die steeds dichter bij zijn tweede wereldtitel komt. En we houden in de gaten wie de derde periode titel verovert in de Jupiter League. Dit onder meer alles tot 11 uur in Langste Lijn. Goed nieuws vanuit Rotterdam. Het is een miljoenendeal waar meer dan een jaar in is gewerkt... en die opvalt in deze tijd van economische malaise. Feyenoord is er namelijk in geslaagd een nieuwe geldschieter te vinden. Het is de Duitse autofabrikant Opel. De vier komende jaren is Opel hoofdsponsor. De Rotterdamse club vangt hiermee het aanstaande verlies van sponsor ASR op. Verslaggever Louis Dekker vroeg commercieel directeur Mark Koevermans... of de toekomst van Feyenoord er nog zonnig uitziet. We zijn gewoon blij, maar vooral ook trots. Het gaat de goede kant op met de club. We hebben bij Feyenoord definitief de weg omhoog ingeslagen. En dit past perfect in dat plaatje. Hoe cruciaal is deze stap? Want we weten allemaal Feyenoord heeft financieel gezien moeilijke jaren achter de rug. Herreist als het ware. Het hoofdsponsorschap is natuurlijk het belangrijkste sponsorschap wat er is. Dat geeft dus nu voor vier jaar rust en stabiliteit. Maar wij proberen voor volgend jaar gewoon weer kleine stapjes te maken. We hebben geen Europees voetbal begroot. We hebben geen transfers tot nu toe nog steeds begroot. We proberen dat in de huidige omzet met kleine stapjes te doen. En daarbij is het hoofdsponsorschap gewoon een van de belangrijkste partnerships die er is spelers aantrekken, dat wordt nu natuurlijk wat makkelijker. Hè? Als u weet, de komende jaren hebben we structureel zoveel geld erbij dan kan het toch voorzichtig worden gekeken. We gaan niet in, sowieso niet in op, op bedragen of, of, of de inhoud van het contract. We hebben nu in ieder geval rust voor de komende vier jaar... met wat betreft het grootste sponsorship. Maar, dat zeg ik ook eerlijk, we komen van ver. We hadden een hele forse schuld en die is de afgelopen twee, drie jaar al teruggebracht. Maar we hebben nog steeds een relatief kleine schuld staan. En we willen eerst daar rustig aan werken om helemaal tot, tot nul te komen... en eventueel om de plus te gaan. En tot die tijd zullen wij echt geen gekke dingen doen... wat betreft transfers of spelers aantrekken. Als we in de plus staan, dan gaan we daar weer verder naar kijken. Ja, we zouden het bijna vergeten. Door alle resultaten. Feyenoord is nog steeds niet helemaal kerngezond. Nee, dat proberen we ook iedere keer te benadrukken. De, de, de positieve resultaten die helpen. En die kunnen dat ook enorm versnellen. Uh, maar we zijn nog steeds niet helemaal gezond. Iedereen kent onze jaarcijfers. We hebben vorig jaar... Voor het eerst een operationele en onderaan de streep ook een goede plus geschreven. Dit jaar ziet er heel gezond uit, dus dat verwachten we ook mooi te kunnen afsluiten. Nou, nu met Opel maken we ons ook geen zorgen meer wat dat betreft uh, voor de komende jaren. Hoeveel levert dit nou op? Per jaar of per vier jaar? U mag kiezen. Daar is zeker uh, aanzienlijk bedrag mee genoemd, maar wij gaan niet in op uh, bedragen. En de inhoud van het contract dat is iets tussen Opel en tussen ons. En het geeft ons in ieder geval gewoon stabiliteit, continuïteit. We kunnen verder bouwen met de club. En wat dat betreft is de toekomst goed verzekerd. De stap van de autofabrikant om te investeren is toch wel verrassend. Want met Opel gaat het helemaal niet zo best. Jeroen Maas van Opel. De hele automarkt uh, verkeert in mineur. En dat slaat niet alleen op Opel, maar alle merken hebben ermee te maken. Zeker als je naar de Europese automarkt kijkt. Maar dan is het heel logisch om te zeggen, we sponsoren even niet. En er wordt hier niet gesproken over bedragen. Maar iedereen kan verzinnen, vier jaar lang... Dat loopt in de vele miljoenen. Ja, misschien wel. Uh, maar misschien moet je juist als het moeilijk gaat uh, investeren in product en merk. En dat is wat we doen. Uh, tegen de verdrukking in, om het zo maar te zeggen. Opel uh, komt uit een, uh, een moeilijke periode, dat weet iedereen. Het mag duidelijk zijn dat wij wel werken aan uh, wederopstanding. Ik denk dat dat een uh, juist woord is. En dat we ons merk opnieuw op de kaart willen zetten. En daar past dit ook heel goed bij. Ja, u bent eigenlijk op zoek naar zichtbaarheid. Of in het jargon... Exposure. Ja. Goed, Feyenoord zit dus de komende vier jaar onder de pannen. En het is een beetje een terugkeer naar het verleden. Ook in de jaren tachtig was Opel hoofdsponsor van Feyenoord. En dat wordt geïllustreerd met een auto bij de cornervlag. Een spierwitte cabrio-cadet uit de jaren tachtig... Met daarnaast een poserende Ben Wijnstekers. recreate the old picture that was taken years ago. En hij heeft ergens een jaren tachtig shirt vandaan gevist. 30 jaar geleden, hoor. Uh... Waar die nog net, <laughs> net in past. Nou, hij zit strak, hè? Maar goed, 30 jaar oud is de shirt. En uh, ja, toen ik eens dus, uh, in Fire speelde. Heb je drie dagen niet gegeten om dit aan ben, te krijgen? Ik ben wel uh, aan het lijnen geweest. Ik denk, ja, we moeten toch een klein beetje. Zichtbaar zijn? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Jongens, nou, 30, nou ja, het is 30 jaar geleden, dus 57 ben ik. En dit shit had ik aan toen ik speelde, dus dat is wel heel uh, ja, toch wel bijzonder nog. Ja, shirts zijn erg veranderd. maar auto's ook, hè? Ik begrijp ja. dat dit je oude auto is. Dat was mijn oude auto, ja. Een toen cadet toen... cabrio. Ja, nou ja, ik was er weer, toen een tijd heel, uh, heel tevreden over, want het is toch wel een hele leuke wagen geweest. Hier keken de blondines voor om. Ja, ik had wel veel chance, ja. ja. is dat nog wel zo? Is het niet zo dat de voetballers anno 2013 vooral graag in een Audi, een BMW of een Mercedes ja, zitten? Ja, ik had misschien liever ook in een Porsche gereden, maar aan de andere kant... Laten we maar gewoon normaal doen. En dat is ook wel, past ook wel bij ons. Ja, het moet een beetje bij de club passen. Dat vind ik wel. En dat uh, ook, ook voor jezelf, maar ook naar de supporters toe. Uh, beetje volks. Ja, niet negatief. Maar denk je van, uh, want we zijn allemaal uh, één. En dat is juist uh, wat vanuit probeert uit te stralen. Volgens mij moet dat shirt weer uit, hè? Nou, ik voel haast flauw, hè. In dit geval uh, is het wel beter. Maar aan de andere kant, ja, nogmaals, het is zo lang geleden. En het heb uh, ingelijst gehangen. En uh, dat ik er nu nog aankomen is ook wel weer uh, bijzonder. Hij was ingelijst, maar je hebt nu ook een plaatje, hoor. Ja, dat ook wel. <lacht> Zou vanavond toch eens kijken bij thuiskomst? Ik heb een hele uitgebreide shirtencollectie... met shirts van over de hele wereld. Maar ik heb volgens mij ook nog een oud shirt van Feyenoord uit die periode. Een geel oud shirt met Opel erop. Nou, Eén ding weet ik zeker, mij past het absoluut niet. Um, dan, voor TVM Schaatsen, Jan Blokhuizen. Verloopt het seizoen allesbehalve soepeltjes. In december was hij in topvorm, twee maanden later... Er was er helemaal niks meer van over. Blokhuizen blijkt de ziekte van Pfeiffer gehad te hebben. Maar volgens coach Gerard Kempkers kan dat geen, rijden, geen reden voor de vormcrisis zijn. In de aanloop naar de wereldbekerfinale en de WK-afstanden... de laatste wedstrijden van dit pre-Olympische seizoen... is Blokhuizen eigenlijk gewoon op zoek naar antwoorden. Een reportage van Steven Dalebout. Het seizoen begon nog zo goed voor Jan Blokhuizen. In december op het NK reed hij zijn beste allround toernooi ooit. Klasse apart deze twee. Het is een historisch sterk allround kampioenschap dat deze twee mannen gereden. Het is het tweede en derde totaal ooit gereden hier in Tiel. Ja, dat, dat, was, dat was een fantastisch toernooi. Uh, waarin ik zelf uh, echt boven mezelf uitsteeg. Maar uh, wat niet genoeg was voor de winst. En uh, dat, dat was best wel, uh, best wel een domper, moet ik zeggen, eigenlijk. Omdat ik... Uh, ja, ik, ik haalde gewoon echt een, uh, een, een, een hoog niveau. Maar uh, ja, ik, ik baalde er zo van dat ik, uh, ja, dat, ik, dat, ik, dat ik tweede werd. En uh, misschien dat ik daarin in ook wel een verkeerd signaal op afgeef aan mezelf. Dat het eigenlijk... mijn lichaam deed heel, heel goed. En ik zei dat het gewoon slecht was. En uh, ja, dus net dan ga je daarna, uh, krijg, je, krijg je het EK. Ja, dat was, haalde ik eigenlijk al niet met het niveau dat ik op het, op het NK had. En, uh, uh, ja, dat was, wel, uh, dat was wel jammer, want uh, ik had eigenlijk juist het NK als, als opstapje gezien naar het, naar het EK toe. En, ja, misschien dat daar, daar die, die, uh, die uh, ja, negatieve lijn zich een beetje heeft ingezet. Het WK loopt vervolgens uit op een diepe teleurstelling voor blokhuizen. Dit is een man die uh, vorm in uh, Heerenveenje te leven. Ja, het uh, komt, uh, komt niks uit. Ja, er zit niks in. Ik, uh, 5 kilometer voelt ook als je met de remmer op rijdt zeg maar als je 10 kilometer rijdt en ik kan ook niet harder ik heb wel ideeën maar dan dat kan ik wel roepen maar je weet ook niet of dat het is je kan allemaal dingen gaan roepen ik weet in ieder geval wat ik wel weet is dat ik niet hard genoeg rijd. Blokhuizen heeft het helemaal niet dit toernooi dit weekend voor Jan Blokhuizen wordt een fiasco in die week voor het WK in Hamer, ja, van buitenaf dat krijg je natuurlijk zeker niet elke dag mee, ook niet in de aanloop naar zo'n toernooi. Maar van buitenaf zag je er heel ja, in, in jezelf gekeerd uit, heel timide, rustig. Is dat, is dat, klopt dat beeld? Um, ja, het, uh, dat, dat beeld klopt wel, denk ik, omdat ik, ik was gewoon een enorm zoekende. En uh, het, uh, in plaats van dat het iedere dag wat beter ging op het ijs, uh, ging het gewoon slecht. En, uh, ja, weet je, je houdt jezelf natuurlijk gewoon voor dat, dat het er wel aankomt. En, uh, je probeert gewoon op de goede dingen te focussen. Maar het is, het is wel verdomd moeilijk om, uh, uh, ja, om, om, om, om diezelfde motivatie en gedrevenheid te houden... Als, het, als, het gewoon, als er niks naar je toe komt. Als het maar iedere keer gewoon, gewoon niet, niet, niet loopt. Uh... gooi je te twijfelen? Nou, dan ga je altijd twijfelen. Weet je. Ieder, iedere sporter twijfelt. En of het nou goed gaat of slecht gaat, je twijfelt altijd. En, uh, maar als het slecht gaat, dan, uh, dan uh, is, het, uh, is het extra zwaar. En uh, ja, dat was wel, uh, het zijn wel zware weken geweest voor me. En goed, weet je, ik wil niet bij de pakken neer gaan zetten. En, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik geef gewoon alles wat ik heb. En uh, dat heb ik ook gedaan in Hamer. Maar ja, ik was gewoon, gewoon helemaal niet fit. En, uh... Dus eigenlijk wist je van tevoren al wel dat die missie niet ging lukken? Ja, ja. ja.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 ja, wat ik net zei, het draagt niet bij aan, aan, aan, aan, aan topvorm. Nou, zei Gerald Kemkers ook na afloop van het WK, eh, toen de suggestie werd gedaan door mij, zou het ook met de tent te maken kunnen hebben. Je traint, of je slaapt in een tent om op die manier eh, trainen op een hoogte te simuleren. Hm. Eh, ja, daar kon hij ook wel inkomen. Daar zat hij ook wel aan te denken. Heeft dat daar wat jou betreft mee te maken? Um...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 En dus, weet je, dus dat is belangrijk. Uh, voor de rest ben ik dus fit. Maar ja, uh, als je, dus, je zo'n virus uh, gehad hebt, ja, uh, en dan wordt dan gezegd van ja, dat, dat is niet de reden. Ja, dat vind ik dus ook wel een beetje voorbarig, weet je? Dat is, Het kan dus ook een van de redenen zijn geweest. En misschien is het een onopstapeling van dingen. Zijn er uh, redenen die jij in je achterhoofd of in je voorhoofd of waar dan ook in je hoofd hebt, die jij liever nu nog niet deelt, um, omdat het gewoon niet zo handig is? Uh... Ja, nou, ik, ik, de, wat ik net tegen je zei, ik denk dat het sowieso uh, goed is om, uh, om, om na het seizoen te evolueren. En, uh, en uh, uh, dan gewoon uh, uh, ja, alles, alles, alles met elkaar te bespreken. In, in plaats van dat je, dat je nu al op ja, de dingen vooruit loopt. Dat je dus nu eigenlijk al het volgende jaar bezig bent. Dat wil ik gewoon nog niet. Maar wat jou betreft is, is daarin alles na het seizoen mogelijk om maar dat succes en soortje te bereiken. Ik bedoel, ben je bereid grote stappen te nemen? Nee, ja, roer dan... om te gooien, bedoel ik dan? Ja, ik ben altijd bereid om... Uh, uh, uiteindelijk uh, ben, ben, ben ik de eindverantwoordelijke voor mijn eigen succes. Dus je bent altijd uh, bereid om uh, um, um daar dan ook uh, de verantwoording voor te nemen. Weet je? Om, om daar dan ook in dat knopen door te hakken. Dus... En zou dat sowieso bij TVM zijn? Of kan het ook zijn dat jij volgend jaar ergens anders rijdt? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, dat, uh, dat vind ik nu nog heel volbarig om, uh, om daarover te praten. Dus, uh... Hoe vul je bij TVM? Ja, ik, ik, ik heb me wel eens beter gevoeld nu. Maar ja, dat, uh, dat, uh, als je slechts gaat, dan, uh, dan voel je, je sowieso niet lekker. Opmerkelijk. Ik heb het zelf ook gehad, Vijver. Tijdje in bed gelegen en dan heb je er een jaar last van. En de schaatsers hebben er even last van. En misschien een vormdipje. Ik begrijp het niet helemaal. Dus uh, Blokhuizen heeft Vijver gehad. En lijkt niet op één lijn te zitten met de leiding van TVM. Coach Gerard Kempkers, goedenavond. Wat vind je van de uitleg van Jan Blokhuis? Oh, daar, daar, kun je, ja, daar kun je alle kanten een klein beetje mee op. Hè. Het is... Uh... Uh, het zal een onderdeeltje zijn. Laten we het daar uh, kort bij houden. Waarom uh, doe je zo voorzichtig? Waarom doe je zo, nou, zo, zo, zo ken ik, ik je niet. Uh, zeg gewoon nee, wat je maar, denkt. Nee, maar ik snap natuurlijk goed. Uh, we zijn op nationale radio en, en uh, uh, ik heb te maken met de sporter die uh, er mij aan het hart gaat. En uh, Jan is mij lief en ik zie in Jan heel veel, heel veel potentie en heel veel mogelijkheden als het gaat om zijn uh, schaatstoekomst.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 ja, met, met, met, met, met, met settingen en momenten zoals uh, communicatie externe... die, die duidelijk niet uh, uh, zeg maar, intern zijn goed zijn neergezet en opgelost. En dat past niet bij onze ploeg. Nee, voor alle duidelijkheid, uh, hij heeft bekendgemaakt... dat hij de ziekte van het heeft. Uh, dat lijkt mij heeft op zich... Oh, he, heeft gehad. Heeft ploeg. gehad, oké. Okay. Ja. Uh, en, en dat dat de reden is geweest voor, voor zijn verval naar, naar het NK... Daar zegt hij, wat zegt hij daar verkeerd aan? Nou, dat zegt hij dat zegt hij ook niet zo. Dat is een van de onderdelen die uh, uh, mogelijk hebben kunnen leiden tot... Zo, wordt, zo heeft hij het volgens mij gezegd, zeg ik zijn woorden, volgens mij correct... en niet een directe relatie tussen uh, ziekte van vijver en, uh, en, uh, uh, en, uh, en, uh, en het presteren in hamar. Ja, dit, dit, dit, het gaat misschien net even ietsjes verder dan alleen maar die, uh, die ziekte van vijver. En uh, het gaat meer over de manier waarop wij samenwerken op het ogenblik. En dat, dat wil ik anders zien. Ja, maar uh, er zouden afspraken gemaakt zijn... Uh... Over wat hij zou zeggen over zijn ziekte en zijn matige prestaties. Uh, maar daar zou hij zich niet aan hebben gehouden. Wat heeft hij dan geschonden? Wat, wat, wat had hij nou dan anders... ik, ben, ik ben van mening, dat, uh, ik ben van mening dat, dat, dat we daar nog niet helemaal uit zijn. En dan heeft het voor mij ook geen reden om daar ziekte van vijver naar buiten toe zo duidelijk aan te koppelen. En, en nogmaals, het gaat niet zozeer om de ziekte van vijver, want dat is gewoon in het bloed zijn daar uh, momenten van, uh, van herkend. Maar het gaat meer om het proces daarachter en dat, dat, uh, uh, en dat keur ik op het ogenblik niet goed. Nee, en, laten we laten we nou even de schil wegpellen. Uh, jij zegt, je hebt uh, te weinig grip op hem, hij, hij lijkt je te ontglippen. Uh, hoe zie je de toekomst dan uh, met hem? Want uh, jij bent de hoofdverantwoordelijke, jij ziet in hem een pupil met, uh, met mogelijkheden, maar je kan, hem niet, je kan hem niet te pakken krijgen. Nee, dat wil ik weer, uh, dat wil ik weer het geval laten zijn. En ik zijn wil, die, zijn die wil... mogelijkheden er? Uh, wil wil ja. hij wil hij die Ja, ik denk, zeker. Ik ken Jan als een zeer uh, uh, laat we zeggen, uh, uh, ja, optimistisch denkende persoon. En uh, ik zal ervoor moeten zorgen dat wij uh, dat wij die samenwerking weer uh, voeten naden geven. En dat, dat Jan weer in ons kokertje komt. In plaats van uh, dat hij me een beetje te ver van het team afstaat. Ja, maar heb jij een idee dat hij ervoor open staat? Heb je, heb je een gevoel wat hij wil? Ik heb ik heb niet het gevoel dat dat niets... Ik heb in ieder geval niet het, uh, het beeld dat dat uh, niet het geval is. Dat heb ik absoluut niet. Ik denk, denk dat Jan gewoon geholpen wil worden op weg naar uh, uh, maximale prestaties... En, en het aanspreken van zijn potentie als topschaatser. En uh, daarin wil ik een rol spelen. En ik zal met hem gaan bespreken hoe, uh, hoe ik zie dat dat moet. Maar ik kan me voorstellen dat jij dan op korte termijn met hem gaat zitten... en zegt Jan, oké, okay, we gaan. dan maar gaan we samen het traject in. En dan wil ik niet allerlei externe dingen eromheen hebben... waardoor, jou, uh, waardoor in ieder geval het onderlinge contact... Uh, vertroemeld. Correct. Ik wil niet dat onderlinge contact... Ik wil, ik wil echt het gevoel hebben dat, uh, dat ik in de driver's seat zit om Jan naar uh, Sochi te brengen en daar prestaties neer te zetten die van, uh, van maximaal uh, niveau zijn. Goed, stel dat hij op een gegeven moment uh, toch allerlei mitsen en maden heeft, dan zou het het einde van hem betekenen bij TVM? Vind ik te vroeg om daar naar te kijken. Dat, dat is niet iets wat bij mij, bij mij absoluut leeft. Ik bedoel, ik, ik heb in de afgelopen weken een paar voorbeelden gehad waardoor ik zeg dit moet anders. Dat gevoel dat bekroop me vandaag maximaal door, uh, uh, door een bericht naar buiten wat, uh, wat, wat volgens mij niet de afspraak was. En uh, in ieder geval ook niet, uh, niet helder genoeg kan zijn dat je dat kan naar buiten kan brengen. Maar goed, dat, dat doet wat mij betreft niet de zaak. Ik vind gewoon dat we onze werkzetting moeten bespreken. En uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Je hebt mooie zalvende woorden. Je hebt al het gevoel dat het goed komt. Maar wanneer sla je met je vuist op tafel? Als, als de tijd rijp is. Dank u wel, meneer Kemkers. Graag gedaan. In de muziek. Soul Sister, weten we het nog? 1988, The Way To Your Heart, een Belgische groep. In toevallig zat ik er vandaag aan te denken, 20 jaar eerder, eind jaren 60, de Rotterdamse Free en de Swinging Soul Machine. Als iemand nog weet of die ooit nog een keer bij elkaar komen, een van die twee groepen, geef me een geel en ik ga er naartoe. Mooie tijden, lekkere muziek. We gaan het hebben over hockey. Morgen stapt Roland Oltmans in het vliegtuig met bestemming New Delhi in India. Dat wordt de komende vier jaar de vaste verblijfplaats van de succesvolle Nederlandse hockeycoach. Na drie jaar als prestatiemanager bij sportkoepel NOC gewerkt te hebben... verhuilt de 58-jarige Oldmans het veilige Papendal... voor de technisch directeurschap van de Indiaanse Hockeybond. Oldmans weet wat er in India van hem verwacht wordt. Ja, er werden een paar dingen duidelijk gemaakt. Het allerbelangrijkste voor mij wat duidelijk gemaakt werd... dat ik uh, echt een hele grote season krijg in het totale technisch beleid van de bond. Dus vanaf uh, de jeugdopleiding tot en met het nationale team. Uh, dat we ook op een andere manier om zouden gaan met selecties... dan tot nu toe het geval was geweest. Er is altijd heel veel gesproken over allerlei politieke invloeden mm -hmm. in India... bij uh, tot stand komen van de selecties. Nou, daar hebben we nu al uh, hebben we dat veranderd. De hele selectiecommissie is er anders uitkomen te zien. De bondscoaches, een van de assistentcoaches en ik, plus twee andere mensen. Dus wij hebben de meerderheid. Dus wat dat betreft is dat een, een grote wijziging binnen het land zelf. Er moet iemand blijven om uh, zeg maar de government te mm -hmm. vertegenwoordigen. Want dat is uiteindelijk degene die het grote deel van onze programma's betaalt. Maar wij hebben de meerderheid en kunnen dus uiteindelijk diegene, diegene kiezen die wij in het team willen hebben. Dus er zijn al op korte termijn al een aantal goede stappen gemaakt. En eh, ja, er werd mij ook heel nadrukkelijk gezegd van dat ik eh, de verantwoordelijkheid zou dragen over beide nationale teams. Mannen en vrouwen en de onder 21 teams. Belangrijk voor de toekomst. En dat ik een assistent naast me ga krijgen, waarschijnlijk een Indiër, Die uiteindelijk eh, het operationele deel van eh, het jeugdplan verder eh, onder zich krijgt. Dus ja... Dat, dat is een ongelooflijke hoeveelheid. Dat klinkt even een klein zinnetje misschien. Heel simpel. Maar we praten natuurlijk over een gigantisch groot land met mm -hmm. enorme afstanden. Waar wel veel gokkiet wordt. Er wordt gesproken over zo'n 3 miljoen hockeyers in het land. Ja, dat is gigantisch. Als je een Nederland neemt. Waarbij wij volgens mij de nummer twee in de wereld zijn. Met zo'n 225000 mm -hmm. 230.000. Dus dat is een gigantisch verschil. Alleen het is totaal niet gestructureerd. En daar gaat het dus om straks structuur aanbrengen. Is het niet de bedoeling dat je weer op het veld gaat staan? Of ga je dat af en toe ook nog eens doen? Ik uh, heb al op het veld gestaan <laughs> en ik ben er uh, eigenlijk van overtuigd dat ik ook daar wel op het veld sta. Dat is een wat andere invulling dan mm. het van de technisch directeurschap naar mij in Nederland gewenst zijn. Maar uh, daar is heel duidelijk, zeker richting die verantwoordelijkheid die ik net uh, zei over die, uh, de resultaten ook van de nationale teams en de onder 21 teams. Ja, ook die coaches willen graag dat je ze helpt, dat je ze ondersteunt. Uh, dat de kennis en de ervaring die ik meeneem, dat we die delen met de mensen die daar zitten. En ook graag op het veld. En ook die spelers, is mijn ervaring op dit moment, die uh, vinden het alleen maar plezierig. Die noemen mij eigenlijk ook nooit direct om altijd coach. Je <laughs> uh, je hebt er lang over na moeten denken. Uiteindelijk toch de knoop doorgehakt? Ja, dat blijkt. Uh, <laughs> het feit Was het moeilijk of niet? Ja, het, het, natuurlijk het is het moeilijk. Mm. Uh, om, omdat je in ieder geval weet wat je hier hebt en dat je dat goed bevalt en je weet niet zeker hoe het daar gaat. Er wordt natuurlijk vaak gesproken oh, dit soort landen, daar mag je even naartoe en we weten allemaal dat het enorm op resultaat gebaseerd is. Dus als dat even tegenvalt, ja dan word je dat alweer uitgeschopt. He, dat was nou, een van de dingen die, die mij daarin uh, sterkte, was het feit dat de bondscoach die maart twaalfde was geworden op de laatste Olympische Spelen met India nog steeds bondscoach is. Dus dat gaf wel aan dat ze toch hun visie daarin enigszins veranderd hebben. Even een praktisch probleem, want uh, ik neem aan dat je ook daar gaat wonen in uh, India. Ja, ik ga zeker in de delen van het jaar in India wonen. Uh, Zo'n heel jaar, dat, dat ziet er toch uh, bijzonder uit. Ik ga mijn, mijn verblijfplaats voor Delhi, dus daar ga ik ook in een appartement zitten. Maar waarschijnlijk zit ik niet meer dan drie maanden van die twaalf zit ik ook in dat appartement. Uh, we hebben een aantal trainingscentra in het land, dus daar zal ik veel zijn als die team zou zijn. En daarnaast, als je met vier teams. Uh, ja, intensief wil volgen. En je gaat alleen te bekijken hoeveel toernooien langzamerhand... de internationale kalender telt. Dan ben ik ook nog eens een keer drie, vier maanden per jaar minimaal... in het buitenland om met een van die teams te zijn. Dus ik ga in Delhi wonen. Daar zit ook de bond. Maar nogmaals, niet meer dan drie maanden per jaar. En ik wil ook nog wel een aantal keer per jaar in Nederland gewoon zijn... bij, uh, bij mijn gezin. Ze hebben jou niet voor niks gehaald, denk ik. Hè? Ook die Hockey India League is een beetje bedoeld... om het hockey weer te promoten in India. Uh, ze hebben jou nu gehaald. Uh, grote naam in het hockey. Heb je het idee dat het een beetje gaat helpen? Nou, als, als, er, als er ooit een momentum in het hockey in India bestaat... is dit het momentum. Ik bedoel, alles ademt uit dat iedereen wil. Uh, de bedrijven die zitten erachter. Uh, de regering die steunt uh, hockey India zelf. Dus wat dat betreft uh, zie je dat er mogelijkheden zijn om het uit te breiden. In, in een land waar zoveel mensen zijn... en, en uh, zo verschillend over die sport gedacht wordt... Ja, is dat niet iets wat je 1, 2, 3 uh, kunt realiseren... Maar ja, ik ben er nog steeds van overtuigd, zeker gezien de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, mm -hmm. dat het tot de mogelijkheden behoort. En daar ga ik voor. We hoorden hockeycoach uh, Roland Oltmans in de bijdrage van onze verslaggever en ex-top-hockeyer Tim Steens. Uh, aan de telefoon op dit moment Dorian van Rijsselbergen. Goedenavond, Dorian. En uh, buik goedenavond. Ja, nou, je hebt het naar je zin, hè? want je bent hard op weg om voor de tweede keer binnen anderhalf jaar tijd wereldkampioen te worden. Ja, het, het gaat allemaal de goede kant op. Dit is al nu eh, niet zeker. En ik zit eh, in kannen en kruiken. Maar eh, het, het ziet er goed uit. Ja, even over de dag van vandaag. Die verliep heel aardig, hè? Ja, het verliep, het verliep eigenlijk, eigenlijk wel goed. Niet, niet geweldig. Maar het resultaat mocht ik gelukkig niet onder lijden. Dus een, ja, een eerste plek en twee keer een tweede plek gevaren vandaag. Drie mooie races. Dus ja, tot er. Zes punten voor op je naaste concurrent, Engelsman Nick Dempsey. Dat moet genoeg zijn? Nee, nee, nog zeker niet. Uh, we hebben morgen nog een mooie dag. Uh, hopelijk uh, poepen ze er weer zes of, uh, drie races uit. <laughs> en dan, uh, nou, dan is natuurlijk zes punten is helemaal niks. Nee. Dat kan je verspelen in één race. Dus uh, morgen gaan we gewoon weer knallen... En weer er iets moois aan maken. En uh, kijken dat we vooraan kunnen blijven liggen. Is hier in een Griek derde en vierde? Achterstand van 13 punten. Uh, je moest even op gang komen, letterlijk en figuurlijk. Hè? In de eerste dagen was er weinig wind. Althans, de eerste dag met name. Ja, ja inderdaad. De eerste dagen was het, uh, was het veel pompen, vooral. En uh, iets minder uh, hard gaan. Maar uh, ja, fysiek nog steeds wel vrij pittig. Dus uh, even op gang komen, maar we zijn nu wel lekker op stoom en uh, we gaan de goede kant op. Nou, gelukkig in de discipline waarin we je kennen, waarin je ongelooflijk overheerste. Uh, je hebt de knop weer even moeten omzetten, hè, want het leek een andere Olympische discipline te worden... die je over een paar jaar in Brazilië uh, ook weer richting het uh, platform moest brengen. Uh, was het weer even de knop omzetten? Uh, overal gevierd, iedereen op je schouders slagen... en dan weer opeens gewoon alleen op de plank uh, gewoon weer bezig zijn? Nou, het viel eigenlijk wel mee. We waren vrij snel weer terug op de windsurfbank te vinden. En uh, ja, natuurlijk hebben we een klein wedstrijdje in Miami al kunnen varen, een World Cup eerder. En dus het was, uh, het was niet helemaal weer nieuw en uh, vanaf, uh, vanaf nul beginnen. Uh, dat was al wel uh, vrij prettig. En hoe zijn de omstandigheden in Brazilië waar dit allemaal plaatsvindt? Nou, we zitten nu ongeveer twee uur van Rio vandaan, dus we zitten niet op het Olympische water. Maar de omstandigheden hier zijn... Uh, het is een, uh, een, een rustig plekje en een, een mooi, uh, mooi strand. En de omstandigheden verder... Ja, er is wat wind en soms is er niet zoveel wind, maar nou ja, dat nemen we op de koop toe. Wat moet ik me voorstellen bij de temperatuur op dit moment in Brazilië? Oh ja, ik denk, daar ga ik niet over hebben, want dan wordt iedereen jaloers. Het is nu een uh, lekkere 30 graden. Lekkere 30 graden, prima. Dus jij vermaakt je wel. Uh, je hoopt morgen op drie races. Woensdag volgt dan de afsluitende medal race. Uh, dus over twee dagen weten we het zeker, hè? Ja, over twee dagen uh, weten jullie in ieder geval meer dan, dat we, dan wat we nu weten of het allemaal doorgaat of niet. En is het dan vanaf dat moment dat wij moeten volgen waar jij zit, daar is het dan ergens op de wereld weer mooi weer in de komende maanden? Ook dat nog. Ja, we gaan hierna gaan we via L.A. naar uh, Nieuw-Zeeland. En dan zullen we tot, uh, tot eind april zullen we daar zitten en dan komen we weer terug. Jongen, ik wens je heel veel succes, veel plezier en maak er wat moois van. Hartelijk dank. Avond. Dag Dorian. We gaan het hebben over wielrennen. De Franse wielrenner Nasser Bouhani heeft de eerste etappe van Parijs niets gewonnen. Hij klopte in de sprinten Italianen Alessandro Petacchi en, El en Elia Viviani. Bouhani nam de leiderstaar over van zijn landgenoot Damien Godin... die gisteren de proloog won. Bert-Jan Lindeman van Vakant Solij was de hele dag mee in een ontsnapping... maar werd 20 kilometer voor de streep achterhaald. Morgenavond staan twee grootmachten tegenover elkaar... in de achtste finales van de Champions League. Manchester United ontvangt Real Madrid. De Nederlandse inbreng is te vinden bij de Engelsen. Niet alleen Robin van Persie, maar ook... een van de assistentcoaches, René Meudenstein. Hij begon als jeugdtrainer bij NEC, maar is nou met uitstapjes... nu veldtrainer van het eerste elftal. Hij is echt heel belangrijk, want Erik Ferguson, dat is de manager... maar René Meulestein, dat is de man die eigenlijk alle trainingen leidt. Als geen ander kan de Brabander een vergelijking maken... tussen de twee grote sterren van morgen. Tussen Romain van Persie en Cristiano Ronaldo.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 een hele sterke persoonlijkheid. En dat zie je in alles, je in alles terug. Dus uh, Robin heeft zich uh, geweldig gepositioneerd. We hoorden René Meudesteen dus uh, zeg maar de veldtrainer van Manchester United... hebben we eens in gesprek met Jeroen Stekenenburg. Morgenavond zit Meudesteen weer op de bank, uiteraard bij Manchester United... en dan uh, zal de kraker plaatsvinden voor de Champions League tegen Real Madrid. Returnwedstrijd in de achtste finale van het miljoenenbal drie weken geleden speelden deze twee grootmachten in Bernabeu met 1-1 gelijk. We blikken nu vooruit met collega Jeroen Guter. Goedenavond, Jeroen. Hi, Jack. Goedenavond. We hoorden zojuist Meudelstein al praten over Ronaldo. Het wordt een grote wedstrijd voor de Portugees. Hoe denk jij dat hij ontvangen zal worden op het oude nest? Ja, vol respect natuurlijk. Hij heeft heel veel betekend voor Manchester United... in de periode dat hij daar heeft gespeeld. Zes jaar tussen 2003 en 2009. Drie keer kampioen geworden. En natuurlijk deel uitgemaakt van de helft... dat de Champions League won in 2008... En ze zijn hem ook niet vergeten op Old Trafford. En ze zullen ook laten blijken dat er nog steeds heel veel respect en waardering voor hem is. Dus ja. met open armen. Verwacht jij een soort uh, ja, rentrée daar voor hem à la Frank Rijkaard ooit met uh, Ajax bij AC Milan? Ja, dat was ook heel erg mooi toen. Hè? En ja, zoiets zal het nu ook zijn. Nee, ik denk niet dat er één wanklank zal zijn. Ja, als hij er twee inschiet misschien, maar dat is later. Maar in de wedstrijd zal hij geprovoceerd worden, dat is duidelijk. Nou, ik weet niet of hij geprovoceerd zal worden, want dat is ook niet in de eerste wedstrijd gebeurd. En uh, toen hadden ze hem toch aardig in de tang, hoor. Toen hebben ze die speciale tactiek toegepast met een, uh, een extra middenvelder Phil Jones erbij om al die ruimte eruit te halen. En hij scoort natuurlijk wel, is ook een aantal keren belangrijk en gevaarlijk geweest. Maar het was ook niet zo dat hij de hele wedstrijd naar zijn hand wist te zetten. Dus... Uh, United had toen uh, de provocatie niet nodig. En ik ga er eigenlijk ook niet vanuit dat dat morgen zal gebeuren. Nee, gebeurt. maar Meulensteen uh, zin speelt erop in het interview met Jeroen Stekenenburg. dat hij uh, kwetsbaar kan zijn als hij het niet echt lekker naar zijn zin heeft. Ja, dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Door hem heel kort te dekken en door hem overal te volgen. Maar goed, we zullen zien. Misschien dat, uh, dat United uh, nu de trucendoos opengooit. en hem uh, inderdaad uh, het bloed onder de nagels vandaan gaat halen. 1-1 in Madrid. Uh, wie heeft op jou de meeste indruk gemaakt in de, in de heenwedstrijd? En wat verwacht jij nu bij de return? Nou, Van de twee helftallen vond ik Real Madrid wel de meeste indruk maken... omdat ze in staat waren om United toch wel heel ver terug te dringen. Uh, dat heeft ook een behoorlijk aantal kansen opgeleverd. Aan de andere kant waren ze wel weer kwetsbaar in de omschakeling... en daar waren eigenlijk de allergrootste kansen in de wedstrijd voor Manchester United... Uh, ik kan me er nog twee herinneren in de laatste seconde... van de wedstrijd voor Robin van Persie. Ja. Uh, die, die sowieso de grootste kans van de wedstrijd had... toen hij eigenlijk uh, de bal maar aaide. En die stuiterde toen... Uh, richting doelen die kon toen nog net worden tegengehouden. Maar ja, weet je... De, die wedstrijd was heel open en het kon alle kanten op. Uh, ik denk dat morgen eigenlijk hetzelfde geval is. Want het zijn twee ploegen die toch... Uh, meer vanuit de aanval denken dan vanuit de verdediging. GvT is twee echt in staat... om het uh, achterin helemaal uh, dicht te gooien, dus... Uh, ik denk eigenlijk een, een kopie van de wedstrijd van drie weken geleden. Wat ontbreekt er bij beide ploegen? Wie zijn er niet bij? Ze uh, zijn allebei redelijk compleet. Uh, de, de vraag is of Phil Jones kan spelen. Dat is uh, belangrijk natuurlijk, omdat hij het goed deed in die eerste wedstrijd... in die speciale rol tegen Cristiano Ronaldo. Die is uh, twee weken geleden geblesseerd geraakt tegen Redding aan de enkel. Dat is een forse blessure. En ze doen alles aan om hem uh, speel klaar te maken... Uh, Real Madrid heeft Casillas er weer bij gehaald. Die heeft uh, in januari een botje in zijn hand gebroken. En die is uh, sinds dinsdag weer bij de selectie. Maar ik kan me niet voorstellen dat uh, Mourinho hem voor deze belangrijke wedstrijd zo in één keer weer uh, in het elftal zet. Dus uh, twee uh, behoorlijk uh, complete ploegen. Eigenlijk wel gewoon complete ploegen. Dan even de druk op beide ploegen. Manchester United kent de druk van het, ja, het gewoon willen doorgaan. Real Madrid heeft wat meer druk, hè? Ja, de druk ligt heel duidelijk bij, uh, bij Real. United heeft het grote voordeel ten opzichte van Real dat het heel goed doet in de competitie. Er staan uh, 15 punten voor, ik weet eigenlijk niet, want op dit moment was uh, City tegen uh, veel aan het spelen. Maar ja, de voorsprong is zo groot dat, uh, dat United uh, normaal gesproken wel de, de, de Premier League zal gaan winnen. Dus... Ja, de titel is al zo'n is al beetje binnen. Real Madrid weliswaar geplaatst voor de finale van de beker. Maar het kampioenschap dat zal niet meer gaan, gaan gebeuren, ondanks het feit dat Barcelona het nu heel moeilijk heeft. En uh, alles is er al jaren op gericht dat, dat Madrid een keer voor de tiende keer de, de, de Champions League uh, en, en als voorloper de Robo Cup 1 uh, zou gaan winnen. Ze nou, staan op negen al sinds 2002 en elke keer is het uh, net niet of helemaal niet. De afgelopen twee seizoenen een half finale. En gezien het feit dat Barcelona toch zover ver uit zicht is verdwenen... moet het echt gebeuren. En de druk ligt uh, dan daardoor vooral bij Real. Maar ja, bij United natuurlijk ook. Want die willen ook gewoon door. En uh, de finale is op Wembley. En uh, Manchester United wil daar gewoon staan. Zou het een mooie documentaire zijn om gewoon eens 90 minuten... geen wedstrijd te laten zien, maar alleen de twee camera's? De ene op Mourinho en de andere op de altijd koude Ferguson? Dat lijkt me fantastisch. Het lijkt me schitterende beelden, maar niet in plaats van de wedstrijd. Nee, dat is goed. <laughs> nee. nou ja, Dan krijg we een heel rustig verslag van jou. Hè? Nee, maar het, <laughs> ja, het lijkt me ja, wel top. heel mooi om dat gewoon eens uit te zenden. Weet je wel? Dat, die gezichten. Want Mourinho kan uh, in de hemel belanden, maar ook door een hel gaan. Hè? Ja, nu je dit zegt. Doe maar even uh, terugdenken aan 2004... toen ik daarvoor de eerste keer speelde met FC Porto. En in de eerste wedstrijd had... Uh, um, moet ik even goed denken, hoor. het uh, 2... 1 en in Manchester, ja zo was het, ja werd het, stond het heel lang 1-0. En toen werd het in de laatste minuut 1-1. En toen sprintte Mourinho vanuit de dugout naar beneden. En toen maakte hij zo'n soort van, van knieschuiver over het gras voor de dugout van Manchester United. En dat is hem lang achtervolgd. Dat is hem niet in dank afgenomen. Dus ja wie weet dat we morgen zoiets weer zien. Ik denk dat je erop verheugt, wij allemaal. We gaan morgenavond naar je luisteren, vanaf kwart voor negen natuurlijk live bij ons uh, te zien. Dankjewel, Jeroen. Oké, okay, Dick. Dan de andere wedstrijd, uh, die we natuurlijk morgen in samenvatting... na afloop van Manchester United tegen Real Madrid ook zullen beschouwen. Dat is de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Chakra Donetsk. Uh, de eerste ontmoeting in Oekraïne eindigde in een 2-2 gelijkspel. En het was pas vlak voor tijd dat de Duitsers gelijk wisten te maken. Jan Rolfs, uh, zal de wedstrijd morgen volgen voor ons. Uh, die twee oh, ja. uitdoelpunten, goedenavond, Jan, van drie ja. weken geleden, die zijn goud waard. Maakt Dortmund ook de favoriet? Ja, dat denk ik wel, want Dortmund is gewoon in eigen huis uh, enorm moeilijk te kloppen. En dat hebben we gezien aan Ajax bijvoorbeeld, en Manchester City en Real Madrid in de pool. Dat is gewoon een... Uh... Een heel, heel moeilijk te kloppen ploeg in eigen huid, Jack. Ja, afgelopen zaterdag uh, een makkelijke overwinning van Dortmund. Ja. Is het een voordeel dat ze zich uh, ja. eigenlijk geen zorgen hoeven te maken over de competitie? Want kampioen ja. kunnen ze nu worden. Nou, dat is, nee, precies. Ze zijn straatlengte achter op Bayern, hè. 63 punten. Bayern München 24 wedstrijden. Ja, Dortmund tweede in de Bundesliga. Dat kan inderdaad eigenlijk niet meer stuk. Nee, En dan uh, dat Shakhtar. Uh, wat weten we ervan? En hoe staat die ploeg ervoor? Want uh, daar wordt nog niet gevoetbald, hè? Nee, nee, ze zijn in Turkije op trainingskamp geweest, Jack. En daar hebben ze zes oefenwedstrijden uh, gespeeld. En uh, ja, dat hebben ze allemaal uitstekend gedaan. En um, ja... Wat ben je aan het doen? Ben je aan het hardlopen? Ja, ben je, ben je, nee, precies. Je, uh, sorry. Nee, het maakt niet uit, maar ik, ik hoop dat het hardlopen is, want anders ja, nee, het is het een spectaculaire even, radio. Nee, het was even hardlopen. Okay. Nee, maar ze hebben dus de, de Brazilianen, vier Brazilianen in de ploeg. En um, ja... Uh, ik vind ze wel een outsider eigenlijk voor de, voor de Champions League. Maar ja, morgen winnen in het Westfalenstadion wordt gewoon hartstikke moeilijk. Belangrijke speler kwijtgeraakt, William? Ja, maar ja, ze hebben uh, wat ik al zeg, de vier Brazilianen. Uh, William zijn ze kwijt. Um, ze spelen dan met Tyson links en Texera rechts en Adriano voorin. Um, Sena is de belangrijke Kroaten aanvoerder, die... Um, een fantastische goal maakt. Een vrije trap in de heenwedstrijd. Het is een ervaren ploeg. Met natuurlijk een hele ervaren trainer. Hè? De Roemeen Mirceo Lusescu. Ja. Trainer geweest bij Inter. Bij Calatasaray. Bij Siktas. Ervaren man. En je weet een ploeg natuurlijk wel een beetje... Te, ...te prepareren voor die grote wedstrijd morgen in het Westfalenstadion. Ja. Dat, dat verwacht ik tenminste wel. Overigens opmerkelijk. Ik sprak verleden week de mensen van Ansi. Die kochten Willian. En uh, Willian ja. was niet te koop, zei Shakhtar. Want het, uh, nee, die, die wilden ze niet kwijt. Nee. En toen zei Ansi, kijk maar op jullie bankrekening. En er staat nu 35 miljoen op, want hij heeft de gelimiteerde transfers om en Ja, weg was precies. Hij. ja precies. Maar zo, zo gaat het in die wereld. Ansi heeft hem weggehaald als een belangrijke speler natuurlijk voor Shakhtar. Maar ze hebben genoeg um, kwaliteit, hè. Als je ziet... Um, wat ik al zei, de Brazilianen. Adriane doet het goed, ze staan gewoon bovenaan in de, in de Oekraïense competitie. Uh, afgelopen vrijdag is die competitie weer begonnen. En hebben ze met 4-1 gewonnen. Dus er is eigenlijk uh, ja, geen, geen, geen enkel probleem in die competitie, ook voor Shakhtar. Weet je, hetzelfde verhaal met Dortmund. Je zei van ja, weet je, Dortmund, die competitie is gelopen, dat is waar. Um, en Dortmund, dat heeft Klopp ook gezegd vandaag op de persconferentie. Het is eigenlijk een beetje de redding van het seizoen, hè? deze Champions League wedstrijd tegen tegen Shakhtar Donetsk. Ze liggen eruit in de beker, ze verloren van Bayern München met 1-0. En... Um uh, ja, de Champions League. Ze hebben het natuurlijk fantastisch gedaan in de groepjeck. Ja. Tegen Ajax, Madrid en City. Sommigen ja. zeggen: ze, het is een outsider. Je zou zomaar ja. de Dark Horse kunnen zijn. Hè? Ja, dat, dat, dat is het denk ik ook. Dat is het denk ik ook. Het is gewoon een hele degelijke ploeg. Ze gaan waarschijnlijk Hummels dus missen morgen. Hè, de International. Daar ja. speelt Fontana centraal. Met Picek aan de rechterkant. en smelter aan de linkerkant. Ze hebben gewoon een heel goed middenveld. Met... Met Keel en Bender en Kutsen. En op Basikowski aan de rechterkant. Royce de Interne international. Lewandowski de Poolse international. Als je deze namen ziet. En we hebben ze natuurlijk gezien spelen tegen Ajax. Is het gewoon een hele degelijke ja. goede, goede ploeg. Die heel moeilijk is te verslaan. Zeker in eigen huis. Doe jij iedere maandagavond tussen 10 en 11 fitness? Ja zeker. Ik vind dat... Ze... Ik was even de trap nee. nee, maar goed, het nou, wordt gewoon denk ik een hele mooie wedstrijd morgen. Goed, Dat verwacht Jan. ik wel. Dank je wel. Vol en dan gaat het tegen aan. Dank je voor jullie hè. Jo, oké. Okay. I need a place to run from and to go home Het lekker, Janis Raad. is een uh, nummer uit 2012, december. Dus vrij recent. Place to run from. Ze woont vlak hier in de buurt. Wat mij betreft mag ze een keer live komen spelen. Een lekker swingetje in de stem. Mooie, mooi liedje. FC Den Bosch, FC Volendam, had als inzet de derde periodetitel in de Jupiter League. Volendam moest met drie goals verschil winnen. Zo niet, dan was de graafschap periodekampioen. Het werd 1-1 en dus ging de prijs naar de superboeren. Henk Bloemers, algemeen directeur van de graafschap, was in Den Bosch aanwezig... en toonde zich verheugd met de prijs. Zit het was als een beloning van de periode die we achter ons hebben liggen. En uh, ons doel was bij de eerste vijf komen. En uh, daar gaan we nog steeds voor. En dat is ook zeker uh, heel realistisch. Maar we hebben in ieder geval de nacompetitie gehaald. En dan ging het ons om. En nu zouden we, we bij de eerste vijf komen. Dan uh, missen we de eerste ronde in de nacompetitie. En uh, dat zou helemaal mooi zijn. Is het zo belangrijk? Ik hoor van sommigen dat als je de eerste ronde over staat, tref je niet meteen een eredivisieploeg. Speelt iedereen daar een beetje op? Nou, kijk, je mag al heel lang je mag blij zijn dat je mee mag doen in de na-competitie. Maar goed, als je dan toch al zover bent en je kunt de eerste ronde lopen, ja, dan is het alleen maar mooi. Maar we hebben hem gehaald en uh, daar gaat het om. Uh, je bent een directeur. Is het nog te vatten in die eerste divisie? Want de ene week wint een ploeg, uh, wordt kansloos van de mat geveegd. Dan zegt iedereen, Kambuur moet je opletten. Die spelen dan vandaag op eigen veld tegen Veendam. En die gaan er dan weer met 3-1 af. Is het nog te bevroeden? Ja, dat is ook wel mooi van deze competitie, vind ik. Dat iedereen kan van iedereen winnen. En dat is wel het mooie. Kijk, wij verliezen wel van Sparta. En ook wel terecht, vond ik. En uh, ja, ik denk uh, dat Sparta wel er vandoor gaat met de titel. Maar is dus... Sparta verliest ook met 5-1 van Den Bosch. En dat is ook wel weer het mooie en de charme van de Jupiler League. Ja, en dat biedt ons ook wel weer volop kansen. Kijk. De eerste elf wedstrijden waren bij ons ook uh, pet. Gewoon heel slecht. Ja, en nu pakken we de draad op en dan zie je toch dat je dan een heel eind kunt komen. Ik hoorde iedereen altijd zeggen, ja, er moet er één kampioen worden. Ja. <laughs> dat, kijk, is dat het zo ongeveer zo gaat. Nou, zo is het wel. Als je kijkt naar afgelopen vrijdag in de wedstrijd Sparta de Gaalschap... waar dan blijkbaar twee kamp kampioenskandidaten spelen... ja, dan hebben ze allebei geen enkel recht op de titel. Maar wie wel, vraag ik me af. En ja, nogmaals, het is de charme van de Jupiler League. <laughs> Loterij. Ah, oh, Lotterijs wat kort door de bocht. Kijk, je ziet het einde wel van de rit. Dat de ploegen waar, die ook wel de hoogste begroting hebben, dat die toch bovenin staan. En ze horen het natuurlijk ook. Maar ja, aan de andere kant, iedereen kan van iedereen winnen. Maar het einde van de rit staan wel de ploegen waar ze horen te staan. Henk Bloemers in gesprek met Rob Fleur. De overige uitslagen in de Jubilee League. FCM tegen Excelsior 3-1. Cambuur Vendam 1-3. Fortuna zit uit City 1-0. Dat was de eerste zege van Fortuna in 2013. En Prins Ruykommar scoort al na vier minuten stand aan de kop. Sparta 1 met 48-23. Dan MVV 44 23. En derde staat nu Volendam met 42 uit 24. Dan buitenlands voetbal. Uh, u hoorde het net al, uh, er werd gesproken door uh, Johan Guter over Manchester City dat vanavond speelt. Manchester City heeft gewonnen. Het won met 1-0 in Birmingham uh, door een doelpunt van Carlos Tevez opslag van rust. En de Jamaikaanse atleet Steve Mullings blijft voor het leven geschorst. Het internationaal sporttribunaal. Uh, Kas zag geen reden om die straf opgelegd... door de antidopingautoriteit van Jamaica aan te passen. Mullings werd in 2011 voor de tweede keer in zijn carrière betrapt... op het gebruik van, van verboden middelen, moet ik zeggen. En Barcelona zal totdat de zieke hoofdcoach Tito Villanova... terugkeert op de bank, niets veranderen bij de A-selectie. Al kost het dit, dit seizoen al onze titels. We blijven wachten en hopen op de rentree van onze trainer niet. Voorzitter Sander Rosell vanavond weten Er is dus geen paniek daar, men houdt het allemaal. En... Voor degene die het niet weten, uh, Villanova verblijft momenteel nog in een kliniek in New York... waar hij een behandeling ondergaat tegen kanker in zijn speekselklieren. Wordt dus vervolgd. Uh, morgen ook uh, hebben we uiteraard weer langs de lijn om tien uur. Maar vanaf kwart voor negen in de lopende programmering... wordt u op de hoogte gehouden van het Europa Cup voetbal. En direct is het oog op morgen met uh, Max van Wezel. En uh, hij zal u alles vertellen over het wel en wee op al het andere gebied dan de sport. Dit was hem voor vanavond langs de lijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.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 Dit is Radio 1.